Hollands glorie. zou wel een beetje te veel geverd zijn. dat De grootste Hollandse zeesleepvaartonderneming waarde zo hecht aan de uitlatingen van een ampel middeljarig meisje. Dat zaken wil doen volgens de regels van de zondagsschop. <lacht> dat is kostelijk. Toch vond ik lang niet alles wat dat kind zei even doen. Ach, wat. Eh, Fred, meneer geef mij nog een uh, witte port. Jij een glaasje beste ja, zeker? Nee, dank je. Ik wacht nog even. Hm. Het zal je goed doen om te horen dat ik de oude lauw eindelijk klein heb gekregen. Morgen wordt de fusie getekend. Hm. Zijn zijn boten geschikt voor de grote vaart? Een paar, maar het gaat niet om de boten, het gaat om de marine. Als het dus. Dank je wel. En uh, de marine is wel geschikt voor de grote vaart. Al zou men leek dat soms betwijfelen. Proost. Ah, je bent zo stil vanavond, dat is dat? Ben je niet lekker? Nee. Bang. Bang waarvoor Voor de boeman.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 Leuzachtig. Je mag me feliciteren, Frits. Ik ga trouwen. Nou, meneer, mevrouw, uh, ik hoop van harte... Ah, deur... Merci, oh, jouw uh, En Ga nou eens verder over je moeder. Nou, uh, kijk, meneer. Uh, mijn moeder zei altijd als een van ons... Aha. en we waren thuis met z'n zessen... Je zou me antwoorden worden, no. Is de vloot van Meulemans en die van de Herder geschikt voor de grote vaart? Natuurlijk, ja, ze hebben veertig jaar lang niet allemaal gedaan. Veertig jaar? Goeie hemel, nul. Waarom ah, hebben jullie... Ah, ah, ah, ah. Jij hebt mij plechtig beloofd je mond te zullen houden. Ga verder, Frits. Jullie waren thuis met z'n zessen? Ja, meneer, dat waren we. En als één van ons kou in het hoofd had gevat, ah. dan zijn we nu ah, oh, altijd... Laat maar, of... Frits. <laughs> Volgende keer hoor ik dan graag wat ze zijn. Ja, wat is er nou toch, kindje? Ach, ik... Ik wou... Nou, wat wou je? Zeg het maar, je kunt het krijgen. Nee...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 je? Goed, goed, jij je zin. Maar ik bezweer je, als het niet lukt, verkoop ik de hele rotzooi en word een kapitein van 4 pond. Kwel juni, hè? Nou, met Connie. Weet je dan? Wat moet ik weten?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 Ja, ja, hebben we hebben altijd gewenst hoor. Jemen we altijd ja, het altijd geluk het Ja, dat wordt gevierd dus worden. Nou, blij dat er eindelijk weer eens gevaarlijk kan worden schipper. Met Bibi was geen huis meer te houden laatste tijd. Dat zal die kwel op zijn neus kijken? Nou reken maar, die gaat die was te pakken. Dat Nou man, als de glazen gevuld zijn, dan drink ik op degene die mij ervoor behoed heeft, dat ik met een dolle kop stommeningen zou doen. Ik drink op de moeder van de sleepvaart. Ricky, meid, daar ga je. Hey, proost. proost. proost. Ja, gelukkig dat het eindelijk zover is. Die beunhazen van kwel, die begonnen ons steeds meer te pesten. Ja. Goedenavond. Hey, botje. Hey, hey, en wat gaat u drinken, meester? Een borrel? Nou, geef mij maar een advocaatje. Een advocaatje. Mensen, ik heb een kant gekocht. Er staat het hele verhaal in. Hero, moet je horen. In het Engelse lagerhuis heeft de eerste lord van de admiraliteit verklaard... dat zijn majesteitsregering de opdracht, ondanks het verschil in prijs... meende te moeten geven aan de maatschappij J. Wandelaar en Co. uit hoofden van de kwaliteit van zijn vloot. Ah, nou, nou, nou, nou, nou. Verder, het vertrouwen, ingeboezemd door prestaties in het verleden... en die van de andere kapiteins in zijn kantoor. Uit statistieken is gebleken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 Dit, verklaarde de minister, heeft de doorslag gegeven nadat experts en adviseurs der marine hadden vastgesteld dat kapitein Wandelaars prijs weliswaar fors, maar niet onredelijk geacht mocht worden. Ah, ja. Ja. Ja. Nou, daar kan wel het mee doen hoor. Wat zal hij de pesten hebben? Hè? Ja, maar wij hebben de klus en dat is het voornaamste. Oh zo, en knappe jongen als hij daar nog wat aan kan doen. Ja. Schipper. Ik weet haast niet meer je eruit ziet. Noor. Het is zeker veertien dagen geleden, dat ik je het laatste heb gezien. Heb je het zo druk gehad? Nogal. En waarschijnlijk met die affaire van het Engelse transport dat aan Jan Wandelaar is gevonden. Vooral ja, dat heeft ons natuurlijk bijzonder onaangenaam getroffen. Betekent dat een nederlaag voor de firma kwel? Ach nee, we zijn allemaal een mens verslagen. Onze maatschappij heeft ruim twintig jaar de zee beheerst. Als het moet, kunnen wij krachten opbrengen waarvan zelfs meneer Wanderlaar versteld zal staan. Maar waarom?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 dat je nooit in de eeuwigheid meer de kans zult krijgen... nog eens overeind te kruipen uit de drek... van jullie twintig jaar geleden uit de voorschijn zijn gekomen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Eén ding is zeker. Hij mag niet uitvaren...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 Hoop naar de kluit om ons vrachtje op te pikken. Zo is het, boots. De voorbereiding heeft veel tijd in beslag genomen. Ik ben net zo blij als jij dat de weer op zee zit. Al die poespas, de daar dat is niks voor mij. Kapitein. Ja, Pip. We hebben een verstekeling aan boord uit de bakboordbunker. Wat zeg je maar nou? Ja, ik heb er in de mee neergezet. Ha, wel alle pompen.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 Jij gaat weer naar huis waar je hoort. In Glasgow zal je persoonlijk op de trein zetten. En ga je nu wassen, want je bent te vieze met een tang aan te pakken.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 Drie dagen vasten in pikken donker. Moet ik meeleid met je hebben? Nee. Je had eerder tevoorschijn kunnen komen. Ah, je bent toch weer teruggestuurd. Dan kun je donder zeggen zeggen. bekeken, hè? Je kan je nou niet meer lossen. Maar ik zal geen woord met je praten de hele reis niet. Je bent een kwaaie vrouw. Wacht, oh. man. Wacht, man. Ja, kapitein. Water. vroeg gauw water. Ja, ja, ja. ja jawel, kapitein. Rikki. Rieke meid, kom nou, zeg eens wat. Kom nou, zeg eens wat. Je hebt lekker alweer gepraat. Ik blijf het een beetje open gezicht vinden, die radiohut op het sloependik. Op de andere schepen is er bij de bouw al op gerekend. Is dat nieuwigheid, man? Radio. Kunnen ze met elkaar praten? Ja, dat is makkelijk als het zwaar weer is en je kan elkaar niet zien. Ik kan best wezen, maar ik vind het toch geen gezicht. Ja, had jij hem dan liever bij jou in het kombuis gehad? Papa, met die marcoonist. Die eigenwijze bij zijn die zegt geen ik kan alleen maar kanker. Dan zijn de piepers weer glazen, zeg of de hoosellapita, yeah. altijd hij wat. En die zit meneer in zijn kamer, ja, demonstratief met vork en mes eten, ja. Ja. smerige snad neus. Ja, de anderen mogen hem ook niet. Hij zit meestal in zo ik heb die wensen wel nog niet gezien. hoeft je geen spijt van te hebben ook. Nee, dan heb ik liever te doen met het jonge ding van de kapitein. Als je bij me in de kombuis zit, bemoeit ze zich wel met alles. Maar ik ken gewoon niet kwaad op te worden. Ze komen bij ons ook vaak in de machinekamer. En je hoeft er niks wijs te maken, hoor. Van varen weet ze alles. Ik moet zeggen, ik vind het bar gezellig dat ze woord is. En ze zorgt voor een beetje afwisseling, Koffie voor de heer? Mooi zo. Dat zal het best smaken. Nee, nee. Even wachten. Hou de blad eens even vast. Ja. Zo. Eerst het kleedje over de kruk. Zit nou maar nu. Dat is toch veel gezelliger? Ja, hoor meid. Laat nog een blommetje voor eraan. Komt ook ja. nog wel. Hm. Moet jij geen koffie? Eén slokje van jou. Dank je. Ik neem het roer wel, Boots. Dan kan jij even rustig koffie drinken. Ja, het net een restaurant als je mij vraagt. Wat heb je dan voor broeken? ...gevonden in de hut van Flip. Had hij laten hangen. Ik heb hem wat vermaakt. Is dat goed, hè? Oh, prima. Maar hij zal het niet leuk vinden, denk ik. Ah. Hij zit toch op het dok. Voorlopig zal ik hem niet missen. Zo, het ruikt lekker. Het gaat best, hè? Ja. Koken kan je wel. Dank je. Ja, maar waarom zit je van die koffie? Rotkoffie? Nou, ja, ik heb een paar moeken naar de brug gebracht. niet te drinken. Slappe rotzooi. De kapitein is er bijna dag en nacht op de brug. Heeft toch wel zeker recht op een behoorlijk kop koffie? Ja, ik heb hier ook zoveel aan mijn kop. Maar ik zal erop letten, dat beloof ik. Hier, het mag wel niet. Lekker gebakken, pipertje. <laughs> Heerlijk. Dankjewel hoor. Uh, schatje is het ook.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 Ja, de boel een beetje bijschilderen, moet ook gebeuren. Ja, dit is niet de heilige dag. Mag je wel even bijschilderen voor je het vergeet? Laat dat maar mij over. Schilderen weet ik alles van. Wil je thuis ook wel eens? Natuurlijk. Ik heb laatst de keuken nog geschilderd. Bibi was een bartrotzel. Bibi, is je vrouw hè? Ja, een zwarte, ja, maar mooi hoor. Bibi, reuzenwijf. over eroverheb, het is gek hè? Het gaat prima maar als ik veertien dagen thuis ben en sla we elkaar door de kamer Dat mag ik dan niet doen. Het is toch een vrouw. Maar wel even zes voet en met een paar handen als kolen schoppen. Maar het is niet netjes, dat we u doen. Nou, na deze reis, dan wil ik haar graag eens leren kennen. Dat zou hartstikke leuk zijn. Kreeg je op je lazer van de oude boot? Hoe kom je erbij wel, nee. Hey. Wie en ik zijn eruit genomen, dat is heel wat anders. Wil je wel geloven, Abeltje? En hey, God mag maar straffen als ik al leugenaar ben. Maar die kleine meid maakt van het slepen het londigste bedrijf van de wereld. Nou ik onder haar gevaar heb, geef ik de blanke wijven weer een kans. Wat is er? Niks. Kom zo maar eens kijken. Waarom? Radiotelegrafie is het enige onderdeel van het sleeppaard waar ik geen weet van Vandaar.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 Wat is dan weer de volgende bunkerplaats? Rio Grande voor Schemenhof. Hm. Waar is het? Nee, huist niks bijzonders. Ik... Maar ik denk alleen dat de spanning van de sleep toch groter is dan ik gedacht had. Weet je wel. Als we in Las Palmas zijn, gaan we er een paar uur tussen uit. Hm? Dat heb je wel verdiend. Dan gaan we het cafeetje opzoeken waar Shemorov en ik tien jaar geleden zo par hebben gevochten. Waarachtig, dit is hetzelfde cafeetje.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 Goeie van aangevolver, drie baas ijzerboor, koevoet, 15 mini-patronen. De volledige uitrusting van een saboteur. Daarmee kan één man in de tijd van één seconde het dok uit de wereld helpen. En waar heb je dat gevonden? In een zeildoeken zak onder het de derde rooster van de machinekamer. Wanneer? Eergisteren, toen ik de boel boven keerde, zoals afgesproken was. Afgesproken? Met wie? Nou, met uw vrouw, kapitein. Dat u ervan wist. Hmm. Ja.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 Voor het oog, wuster. maar als ik hem alleen meemaak, gespannen en nerveus. Ja, hoe kan het anders? En op het wat alle wachten mee. Je wil geloven dat ik daar zo'n een opluchting zal vinden als ik wel ze volgende toe op tafel gooi. Kapitein, dat is de kok? Kapitein, wat ik nou ontdekt heb. Een grote hoeveelheid vleesje met bedurven. En de meeste aardappels met een verrot. Het is dat ik weet dat jij boven alle twijfel staat, kok... ...als had je een zware pijp gerookt. Dat is haast te bar. Eén dag nadat de bevers terug is van bunker uit Saint Vincent... ...wordt er ontdekt dat het proviant niet deugd. Maar, maar, maar ik, ik zit er maar mee. Nou, als ik wel inderdaad leveranciers heeft omgekocht... ...om bedorven fourage te leveren... ...dan had hij geen betere ogenblik uit kunnen kiezen. We staan voor de grote sprong naar de overkant. Twintig dagen...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 Dan ga je bijheus dat je daar niks aan kan doen. Dat kwel erachter zit. En ze willen zich door dat stuk ellende niet laten kisten. Ja, het zijn prachtkerels. En ik ben ze dankbaar. Maar meid, wat jij voor me doet deze reis... is veel meer dan ik je ooit dankbaar voor kan zijn. Kom nou, malle. Hier. Zo. En nou ga je een uurtje slapen. We zijn nou drie dagen bezig aan de grote oversteek En alles gaat goed. Misschien hebben we kwel zijn giftanden wel uitgetrokken. Geloof je dat zelf? Ga jij nou maar slapen.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 Ik denk je zien wat er nou gebeurd zou zijn. Als ze daar nog in het bezit waren geweest van hun wapensdynamiet. Dan waren de gevolgen niet te overzien. Hm. Maar ze wilden nog iets doen voor een Judasloon. Gelukkig is het resultaat maar mager. Wat er precies gebeurd is, zullen we wel horen als de bootsman weer terug is. Nou, de, de brand was uitgebroken in de runnersverblijven. Trouwens, het enige dat branden kon op het dok. Opzet.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 wat doe je? Goed. Vlaggen zijn er flip. Laat Dok zakken. In welke weg? Wat nou? De kleppen worden opengedraaid en er stroomt zo'n 25.000 ton water naar binnen. En dat zal er maar voor een derde boven de zee uitsteken. Het is... is behoed, maar ja. Dat is nou de enige manier. Is. Het zal zeker een vol etmaal kosten om het weer leeg te pompen. En dat is een kostbaar etmaal. Dat is 67 die we al verbruikt hebben.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 Laat ook nog eens contact met Siemen nog opnemen. Maar maakt hij ziek, hij ligt voor lijk op zijn bed. Hij kan niet werken, zegt hij. En hij roept de Allerhoogste aan om hem oh, dood te maken. Dan zal hij op zijn wenken bediend worden. Als je nou balaas Kalm Kal aan, Jan, die man is een zenuwenleider. Als het om behoud van het dok gaat, zee ziet... en een schaamteloze Luxe, ik zal hem leren. <totstuk> uh, sta op, doe je werk. Nee, kan niet. Ik kan niet. Uit je nisje. Vooruit aan je werkt. Ik ben Ik kan niet. Niks meer te maken. De radio van Bevers kapot. Ik, ik moet zeven of hebben. Nee. kan niet. Muziek. ben ziek. Dat was dom te lachen. Nee. Daar. En je werkt of ik vermoord je. Nee. Nee. Naar me los. En het werkt dan. Nee hoor je. Hoor. Daar. Daar. Daar. Zo. Dan kan ik niet meer werken. Alles is kapot. Laat me met rust hoor je. Met ja, verdomde smerige rotzak. Rotzak. Rotzak. Rots! Rots! Rots! Rots! Rots! Rots! van Rots! Rots! Hoe is het Roots! meester? Beroerd. Roots! Roots! nog steeds achteruit, gaan Roots! de kapitein. Zo'n mijl of vier per uur. Het bestek, 25 mijl uit de kust. En nog geen spoor van Szymanov? Nee. Om zeven uur heeft de wevers gesijnd, nog twee uur brandstof. We dus schieten nu elke kwartier een vuurpijl af. Maar geen antwoord. 21 uur dertig, kapitein. Dat waait het nog even hard. Ja, we drijven steeds verder af. En de bevers trekken niet meer. Het is iets gebeurd. Nee. Roods, de mensen moeten van het dok. Laat de snoepen strijken en het klaarmaken om te slippen. Jawel, kapitein. En dan? Dan moet ik er later gaan. Oh. Het is jammer, meis. we hebben ons best gedaan. Ja. dan gaat het dus gebeuren. Ja, dan gaat het gebeuren. Dan gaat aan het, het levenswerk van een kerel met een verdommenis. En juist van hem. Als er één is die beter verdiend had, dan is hij het. Er staan te veel levens op het spel om door te gaan. Hij heeft tot het uiterste geverbiddeld. Ja? Wat? Nou, reken maar. Zet hem op, jongens. Die oude rotrus is er. Een vuurpijl. Twee streken voorlijke dan was. We hebben het gewerkt! Als je nou eens om je heen kijkt, Milde de Zee, het top weer boven water en het tros van die drie boten. Dan kan je eigenlijk niet indenken dat het een dubbeltje op zijn kant is geweest. Nee, maar uh, het grapje heeft zeemen of wel vier doden dat is niet mis. Maar je hebt er ook 28 gered. vergeet dat niet. En dat maakt misschien dat bij het jongste geweest de kunnen zijn voor de laat. Wie weet? Haan, de deur de deur uit. Haan, open. Heb je hem ook weer, de rotzak? Ik kom toch niet uit, ze het voor op de plaats van bestemming zijn. Dat is nog een dag of vijf, schat ik. Ik ben eruit. Ik geen feest. Ik ben niet. Doe ook het niet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 De vrouw van het schip overleden. Maak rouw. Onze vader... Die in de hemelen en zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons het heden ons dagelijks brood en vergeef ons de schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Een, twee, drie. In Gods naam. Zou die rotzakken er de revolve gekomen zijn? Moet je aan kwel vragen. Zou je denken? Ja, oh, dat maakt. Dan hij staat maar in de stuurhut. hand op de rug. Met ogen die niks zien. Als men in de verte kijkend. Het is voor ons allemaal goed als ze morgen een eind aan de reis komt. De 79ste dag. Meester. Ik zeg het maar tegen u. Wat is er, kok? Ik wou de markonistje parakkie brengen, maar... Maar het is niet meer nodig. Wat doe je? Hij heeft zich in de hut opgehangen. Het koord voor zijn kamer. Ja. De politie zal hem morgen wel weggaan. Moordenaar en slachtoffer, bij. Moeder van de sleepvaart, zoals je noemde. De reis om de wereld in 80 dagen van kapitein Wandelaar heeft een triest eindpunt gevonden.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 De commodeur van de vloot. Hij ja, is een reezer. God zij geprezen. Hou op met die gelovigheid. daar heb ik een eigen Ook als het rijmt. Kapitein. Uh, kapitein. Willem, jongens, alle slaven de varen boots. Alles waar slaven, kapitein. Mooi. Ga je gang. Ik heb verscheept, kapitein. Is dat goed voor de goeie? Best nog. Ga nou, ja, jij, je gang, jongen. Daar staat hij weer.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 Hein Boele. Connie Stuwe, Brunie Henke. De marcounist Wim de Meijer. Fritz de Ober, Frans Vaasen. En de heer Kwel senior, door Gijsberg ter Steeg. De nautische adviezen in deze serie waren van kapitein Jeversteeg. De technische verzorging was in handen van Fred de Beer en Leon Dubois. Productie, Hero Muller. Bewerking en regie. Dick van Putten.